Al net schut met het NOS Journaal. In Ecuador zijn zeker elf mensen doodgeschoten in het noordwesten van het land. Dat gebeurde tijdens een illegaal hanengevecht. Meerdere gewapende mannen kwamen binnen en schoten in het rond. Daarbij raakten ook zeker negen mensen gewond. Volgens lokale media gingen de overvallers ervandoor met het prijzengeld van 20.000 dollar... Wie er achter de aanval zit is nog onduidelijk. De regio in Ecuador wordt geplaagd door bende geweld. De politie heeft in Schiedam twee verdachten aangehouden na een steekincident. Daarbij kwam vanochtend vroeg een man om het leven. Het gebeurde op het Bachplein, ook in Schiedam. Er is nog onduidelijk over het hoe en waarom van het steekincident. Premier Schoof noemt het vertrek van Pieter Omtzigt uit de politiek een moedig maar spijtig besluit. Volgens Schoof verliest Den Haag een bevlogen en gepassioneerd volksvertegenwoordiger. nsc leider Omtzigt gaf eerder vanavond aan te stoppen bij de partij... omdat het werkend te zware wissel zou trekken op zijn gezondheid en gezin. Zijn opvolger Nicolien van Vroonhoven zegt met een goed gemoed door te gaan... en te willen blijven opkomen voor de idealen en het gedachtegoed van Omtzigt. Een man van 21 uit Den Haag is overleden na een schietincident, meldt de politie. Hij werd gisteravond iets voor acht uur beschoten in de Haagse wijk Laak. De Hagenaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed een aantal uur later. Een rechercheteam doet onderzoek en is op zoek naar één of meer verdachten. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben van het schietincident in Den Haag zich bij hen melden. Het weer: het is overwegend helder en een graad of twee kan hier en daar nog mistig zijn, maar die mist trekt de komende uren weg. De dag verloopt straks verder zonnig bij 12 tot zeker 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is.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 You're a star in heaven My thoughts on set, Stuck in my head And it all feels so useless Never forget To give all I the face. me oh. Talk about love. Sorry